Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De neef van crimineel Ridouan Taghi staat vandaag voor de rechter. Hij was een tijdje zijn advocaat en staat nu dus zelf voor de rechter... ...omdat hij berichten van Taghi naar de buitenwereld zou hebben doorgegeven. Dat mag niet, omdat Taghi extra beveiligd vastzit. Tegen de rechter zegt hij nu dat ook de andere advocaat van Taghi dat deed... ...de bekende strafrechtadvocaat Ines Wesky... Zij zegt, daar is niks van waar, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Ze noemt het uh, wilde speculaties. Ze zegt dat het allemaal is onderzocht en dat er niks is gevonden... Uh, over ongeoorloofd doorgeven van berichten. Ze noemt de aantijgingen onjuist, suggestief en laakbaar. Maakt volgens het OM nu ook even niet uit of het wel of niet waar is... want in deze zaak gaat het alleen over Tachis neef. Bijna twintig jaar cel voor de man die de afgelopen jaren... een fruitbedrijf in Gelderland afperste. Bij het bedrijf werd voor miljoenen aan kook gevonden tussen de bananen. En ze hebben dat gemeld bij de politie. De man die nu de cel ingaat deed daarna alsof hij een grote drugsbaas was... die zijn geld terug wilde. Hij liet meerdere mensen aanslagen plegen bij medewerkers en oud-medewerkers... om het bedrijf te dwingen te betalen. In Assen zijn een bord met de tekst... niet geschikt voor onze kinderen... en grote kruisen van duct tape geplakt... over borden met foto's van zoenende of naakte mannen... Die horen bij een Pride tentoonstelling. Het is niet voor het eerst dat ze worden beklad of vernield. In Almere en Vlissingen gebeurde dat ook al. En dit was vanochtend in Arnhem. Ja, de kerstverse trainer van Vitesse, Filip Cocu, stapte voor het eerst met zijn selectie het trainingsveld op. En een paar hardcore fans waren erbij. Ik zei mooi hij kom eraan lopen, even klappen. Ik zei welkom terug Filip. Hij zei, dankjewel. Ja, welkom terug, want Cocu trapte als speler vijf jaar lang balletjes bij Vitesse. En in Arnhem zijn ze nu blij met zijn terugkeer. Fantastische voetballer geweest. Heeft op wereldniveau zoveel bereikt. En nu trainer van Vitesse. Ja, wat wil je dan nog meer? Nou, dat het ophoudt met regenen bijvoorbeeld. Maar dat zit er voorlopig niet in. Morgen ook nog af en toe een bui, maar ook iets meer zon. Graatje of 15 wordt het dan. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Het ging mis bij knooppunt De Nieuwe Meer. Daar is één rijstrook dicht. Er staat momenteel 4 kilometer file vanaf de Koentunnel. Hou rekening met 10 minuten aan vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, Op TV radio en internet. -M -M. Met nu. Jouw keuze: ZFM. Zon door de stars, a message from you, is there any other way, got millions of questions, but one always breaks my heart, and so does the truth, velvet skies when I close my eyes, free falling into another space and time. Miss you and your electric light Beautiful to the bitter electric, light. Uh, your electric uh, life uh, your electric life Ik Is that a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 Check. Thing, I'm, friend, I'm saying a lot of devotion. All the dance floor like a sexy potion. Yeah, like a sexy potion. To a climax, you will detect with all the skills of a max that will direct. Check, I'ma keep you dancing. Ooh. Bring this back with a, a, a, a, lot, back. a, a, a lot of devotion. A lot of devotion. A lot of devotion. A lot of devotion. Bring it back. A lot of devotion. A lot of devotion. A lot of devotion. A lot of devotion. Bring it back. A lot of devotion.